Heer Manuël, Heer Manuël, zijn naam zal zijn, Heer Manuël. Hebben we je vijand? Ja hè? En hij heeft hem ook fantasie gegeven om hem zwaar te maken. Dus als je vijand komt, komt hij om te slachten. Vindt u dat vervelend? of uh, maar Niet leuk, hè? Nee, dat begrijpen wij niet. Maar hij zegt, ik heb de smid geschapen. Ja, dat ik het kolenvuur aanblaast en daar zijn kunst het wapen vervaardigt. Maar, zegt hij, ik ben het ook. Ik zeg, die ben het ook. Die de verderver geschapen heb om te vernielen. Wanneer werd de verderver ook weer gezonden? Als Israël overvallen werd door de vijand en ze baanden tot God. Dan kwam er ook een verderver. Dus heb ze zowel het een als het ander. Maar die verderver, die kan ook het volk van God verderven. Als in goddeloosheid wandelen. Want als we afgoderij plegen door dingen te doen dat God zegt doet het niet. Dan komt ook de verderver. We zien hem vaak niet zo. Maar er is een weg waar we ten verderver gaan. Maar God heeft het allemaal gemaakt. Want door Zijn Woord is alles geschapen wat geschapen is. Of is er iets ontstaan wat niet door God geschapen is. Wie weet er wat er geschapen is wat God niet gemaakt heeft? Ik zou het niet weten. Zelfs Satan is in het leven geroepen door God. Want hoe zouden we ooit kunnen weten wat goed is als we niet snappen wat het kwaad is? En hoe zouden we ooit kunnen kiezen om de goede weg te gaan als we het kwaad niet zien? Want daarmee worden we in wezen beproefd of ons hart voor God is. God die toetst. Maar hij zoekt onze redding. We gaan een paar mooie dingen lezen met elkaar vandaag. Wat zegt het volgende vers, broeder en zuster? De profeet zegt namens Jaber: het wapen dat tegen u gesmeed wordt, welk wapen, wat die smid gemaakt heeft, zal niets uitrichten. Elke tong, die zich voor het gericht tegen u keert, broeder en zuster, want die tong is ook een wapen, zult gij in het ongelijk stellen. Hey. Dus welk zwaard zich tegen u richt, welke tong zich tegen je keert in het gerecht van God, die zal u in het ongelijk stellen. Want dit is het deel van de knechten van Yahweh, en het is hun recht, zegt hij van mijn wegen, luidt het woord van Yahweh. Dus als ze tegen u zegt, je bent een slechterik, je bent een dief, wat zou je zeggen? Ja, daar ben ik geweest. Al mijn zonden zijn verzoend door het bloed van Christus. Ik ben rechtvaardig verklaard. Wie van u is de rechtvaardig? Niemand? Of toch? Dus in Christus zijn we rechtvaardig verklaard. Dus wie is de rechtvaardig? Dan zeg je, ik ben rechtvaardig verklaard. Dat is geen hoogmoed. Maar als je zegt, ik ben rechtvaardig verklaard... en mijn zonden zijn verzoend door het bloed van Christus... wees dan ook echt een rechtvaardig ook. Lieg niet meer, steel niet meer, overtreed God Sabbat niet meer... Uh, neem geen afgoden voor je aangezicht... want zo handelen rechtvaardigen. Worden wij nou rechtvaardig door de wet te doen? Nooit. Ook in het Oude Testament niet hoor. Want daar leefden ze ook door het geloof in het offer wat ze brachten... wat uitzag op Messias. Dus zowel de Oude Testamentische Jood, als je hem zo wil noemen moest net zo rechtvaardig wandelen door geloof in het offer als wij. Geen onderscheid tussen het oude en het nieuwe. Heeft u begrepen? Dus welk wapen ook tegen u gesmeed wordt, en meestal komt dat door de tong, het is een gigantisch wapen, want leven en dood zijn op de tong, zegt de Bijbel. Mensen kunnen hele enge dingen over je zeggen. Als u dat gelooft, wat ze zeggen, wat krijg je dan? Een minderwaardigheidscomplex. ...want je bent nooit goed, je bent als een kwartje geboren... ...je wordt nooit een gulden of een euro. Ja, het is altijd te min. Zo raken mensen in de put... ...omdat ze meer luisteren naar een tong die vals is... ...dan naar de tong van Yahweh... ...die zegt precies wat je bent. Nou, wil maar echt geloven... ...ik ben wie Yahweh zegt dat ik ben. Maar ik ben niet wie de duivel zegt dat ik ben. Ook al hebt hij gelijk over mijn oude leven. Maar ik kan tegenwoordig dansen en springen... ...voor het aangezicht van Yahweh... ...en ik heb vreugde in mijn hart als ik mijn handen tot hem ophef er is zelfs geen beschuldiging meer in mijn gedachten die te zeggen je bent een slechterik. dus alles wordt door de heer weggenomen als we het volledig verzoend hebben met hem dat is heerlijk dansen voor gods aangezicht daarom zegt Isaiah: alle dorstige kom nou tot de wateren als je geen geld hebt koop dan en eet je niks met water te doen ja, zegt hij, kom, kook nou zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Water, wijn en melk en eten. Dat zijn toevallig dingen die we niet eten, maar die drinken we. Hè? Snap je wel? Dat zijn de dingen die bij het eten behoren. Hij zegt, waarom wegen jullie nou geld af voor wat geen brood is? Dus het gaat om het brood, maar water, wijn en, uh, en melk hoort er allemaal bij... Het is een volle maaltijd. Hij zegt, waarom leggen wij nou geld neer voor wat geen brood is, en alles wat we bezitten voor iets wat niet verzadigen kan? Vraagteken. Hoor nou aandachtig, en daar komt hij. Hoe begint ook weer het grootste gebod in de wet? Hoor Israël, sma, dus we horen, maar ook doen. Ja? Hier precies hetzelfde. Hoor nou aandachtig naar mij, zegt Yahweh, omdat gij het goede eet. Dus er is goed eten en verkeerd eten. En uw ziel zich in overvloed verlustigt. Nou heb ik het niet over mijn fysieke lichaam. Maar mijn ziel die moet spijs krijgen. Zodat mijn ziel in vreugde en in blijdschap kan functioneren. Snap je goed? Je moet het goede eten, zodat je ziel zich in overvloed verlustigt. Want ik kan in slot van een gevangenis zitten... Ik kan mijn voeten gebonden hebben, ze kunnen me pijnigen langs alle kanten, maar ik heb vrede in mijn hart. Dat gaat over je ziel, het hart van de mens. Ja? Waar ook je gevoelens tot uitdrukking komen. Dus. dus met alles? Ja. Echt niet waar? Het Jaren uitgekeken naar een dikke auto, grote motor erin, en als je hem hebt, dan ben je binnen een week gewend het is waardeloos het is alleen makkelijk om te gebruiken maar om daar je leven voor te jagen dat is over maar zegt hij je moet dus eten kopen ja wat je ziel tot verlustiging brengt en tot overvloed welk eten is dat? is gewoon het spijs het woord van de heer dat moeten we eten hele dagen eten als wie zegt ik is morgens vroeg een uur de Bijbel te lezen dan gaat hij vreugdevol aan zijn werk doet het na ik zeg, dat is een goed idee van Louis. Elke morgen je uit bed komt. Vijf minuten later gaat de Bijbel open. En dan ga ik me wassen. Of je gaat je eerst wassen, dan ga je eerst de Bijbel lezen. Ga dus nooit een uur eerder je bed uit. Je komt dingen tegen. Schitterend. Wij zullen het aan uw gezicht zien. Als je in de samenkomst komt. Heb hem door, lieve mensen. Je moet dus je vermogen niet uitgeven als je iets niet kan verzadigen. Maar je moet aandachtig luisteren naar jaren. Op dat ga je het goede eet. Dus luisteren naar het woord van God is het goede brood eten. Wie was ook weer het brood? Yeshua. Wie was ook weer het manna wat viel in de woestijn? Ja, dat is het type van Jezus. Jezus is het type van die manna. Ja, dat manna is niet Jezus. En Jezus is geen brood. We praten over geestelijke dingen. Het manna kwam van God uit de hemel. Want God schonk redding aan Israël. Door ze eten te geven. Want na die ongezuurde koeken die week lopen. waren ze echt uitgegeten. En dan wilden ze alweer terug naar Egypte. Want daar hadden ze nog wat te eten. En zelfs Mozes weet niet meer hoe dat moet. Zei, nou, God, nou weet ik het niet meer hoor. Ik heb niet voor twee miljoen man broodjes meegenomen. Dan had hij nog maar voor één dag één broodje per man. Maar God geeft dus brood uit de hemel. wat hun redt. Dus Manna was redding van Yahweh. Zo is Yeshua redding voor ons. Want Hij kon brood brengen zodat we ja willen leren kennen. Vind je dat fijn om te lezen? Goed. Ja. Juist. Juist. Juist. Maar als je het hoort naar het woord... wat misschien je eigen papje gezegd hebt... of je moeder hebt gezegd dat je een eikel bent... en je wordt nooit wat beter ook... of de meester hebt gezegd... wat een gozer ben jij. Nou, jij kan nooit wat leren. En tegen een vrouw zegt hij... jij? Jij vindt nooit een vent. Mensen die horen woorden van de vijand... En ze houden ze hun leven lang vast. En dat woord komt altijd terug op het moment dat zo'n situatie ontstaat. Dan ze zeggen: ik ben helemaal niks. Als je zo tien jaar doorgaat, twintig jaar, dertig jaar liggen je aan de grond. En dan ga je de netmiddelen gebruiken om je ziel te troosten. Maar dat werkt voor geen meter. De woorden van de Heer eten, dat brengt je ziel in euforie. Wij willen het van bier of andere dingen, maar dat is over. Hij zegt, neig je oor, daar komt hij weer. Wat is je oor neigen? Zulke oren hebben en zo gaan bukken. Naar nou, het woord van de Heer. Gewoon bukken. Je oor neigen. En kom tot Jaweh. Hoor. sma is wel. Hoor opdat je ziel leeft. Want lieve mensen als je ziel leeft. Kan u huppelen, dansen en vrij zijn. Als je ziel zegt je bent niks. moet je zegt je bent een leugenaar. Dan spreek je de waarheid. Wat Jaweh zegt. Ik ben zijn oogappel. Javé, die was bereid zijn eigen zoon voor mij te laten sterven. Hoor, opdat je ziel leeft, ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Hey. En dan zegt hij ook de betrouwbare genadebewijzen van David. Vind je dat een mooi woord, genadebewijzen? Het is ook één woord, hè? Het zijn dus niet twee woorden, genade bewijzen. Nee, het zijn genadebewijzen. Wat zijn nou genadebewijzen van David? Ik zal met je een verbond sluiten, zegt hij. En de betrouwbare genadebewijzen van David. Wat voor verbond sluit God? Leuk hè, Louis begon er ook al over, over verbond. Wat voor verbond sluit je Ja, het wordt wel eng stil hoor. In de eerste plaats, het is een eenzijdig verbond. Want Yahweh spreekt. En als Yahweh spreekt, is het er. Hij vertelt wie hij zelf is. Hij geeft iets weer hoe we vergeving van onze zonden krijgen. Hij vertelt dat Yeshua daarvoor stierf. Hij zegt, als je dat aanvaardt, zegt, hij, vergeef ik je alles, zegt hij. Sta op en wees een zoon van me. Ik adopteer je. God sluit een verbond, een schitterend verbond. De Torah staat er vol van. Maar God zegt het. Wanneer krijgt het verbond kracht voor u... Als je zegt, "Jaweh, ik aanvaard uw verbond. Ik ga vandaag leven zoals u het wil. Dan gaat u me uitredden. En hij houdt zich aan zijn verbond. Hij gaat zelfs je vijanden gaat hij voor je verslaan. En dat zijn de genadebewijzen die hij aan David geeft. Als David bidt tot Jaweh en hij heeft een probleem. Dan staat die hele legermacht al klaar om de vijand te vernietigen. Maar als David rotzooit met Batsibba, dan heeft hij pas een probleem. Want dan is die veilige muur eens weg van hem. Dan vertreedt hij het verbond. Totdat hij spijt heeft als haren op zijn hoofd. En dan sluit God de poorten weer. En dan wordt hij weer beschermd. Dan zegt hij zo. Davidje bent een zoon naar mijn hart. Nou dat moet hij van u ook kunnen zeggen. Ik weet dat we fouten maken. Maar wees als David. Luister, wat zegt de wijze prediker? De zoon van David, Salomo. Mijn zoon of mijn dochter, sla nou eens acht op mijn woorden. Want Gods kracht komt altijd door het woord. Hoe zeggen we dat in het Nieuwe Testament? Woord. Precies hetzelfde. Logos is de expressie van God. Als God wat zegt, dan uit hij wat er in zijn geest is. Hij zegt, ik wil je redden. Luister naar mijn woord, sla er acht op. Weer zegt hij, dat neig je oor, bloemkool buigen en luisteren. Naar mijn uitspraken. En niet alleen maar luisteren, je moet het horen en doen. Laat ze niet wijken uit je ogen, dus je moet ze lezen. Bewaar ze diep in je hart, want ze zijn leven voor wie ze vinden... En genezing voor je hele ziel? Wat staat er? Genezing voor je hele ziel? Je lichaam. Hoeveel mensen zijn er ziek? Vanuit de zieke ziel? Dat is waanzinnig veel. Dat noemen ze psychosomatische ziekte. Omdat die zielen gekreukeld zijn en beschadigd zijn. Met messen erin gestoken zijn. Minderwaardige ervaringen hebben gemaakt. Misbruikt en mishandeld zijn. Zijn onze zielen kapot. Maar als je luistert naar de Heer, dat woord van de Heer herstelt je ziel. Al je pijn gaat weg en je lichaam geneest. Zegt de Heer het zo? Ja. Mooi hè? Oh, er komt er nog eentje. Joshua, hebben we ook al iemand over gehoord? Wie was het ook weer? Roderick. Ja, die zegt tegen Joshua als hij voor Canaan staat. Veertig jaar eerder stond Mozes ervoor, maar dan er stond het volk te rillen. Van de angst van die reuzen. Want uh, angst is een reus. Ja? Verwerping is een reus. Afwijzing is een reus. Ik ben helemaal niks waard. Het is een reus. Dat ga ik nooit redden. Want ze kijken naar die reuzen. En dan zeggen die Joodse mannen. Oh, zet die, wat zijn wij klei in hun ogen. En dan gaan ze zo doen. Ze zeggen tegen Mozes. Wij zijn springhanen in hun ogen. Terwijl als ze erop af hadden gelopen. Hadden ze zo gevallen. Wat God heeft gezegd neem dat land in. Dus als je op je angst durft af te gaan en op je minderwaardigheid, dan zakken ze die bergen, want dat zijn het reuzen bergen, die zakken zo de grond in. Als je het één keer doet, dan zie je een berg zakken, dan zeg je zo. Dat wil ik nog een keer zien. Maar is mijn volgende berg? Snap je? Hij zegt het mooi, hè? Wees sterk en moedig, handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet van Mozes, Torah. Wijk daarvan niet af, niet naar rechts en niet naar links, omdat je voorspoedig zijt. Overal waar je gaat. Zo kan ik uh, honderden teksten uit het Oude Testament halen. Want dat is het verbond van God. Torah en profeten. Dan zeggen ze alleen maar luister naar het woord. Doe het. Want dan ga je je doel bereiken. Dit wetboek, die Torah, mag niet wijken uit je mond. De mensen moeten je vervelend gaan vinden. Want zo vaak zeg je. Ja, ja maar zo spreekt de Heer. Dus zo doe ik het. Dan zeggen hou nou toch eens op. Vroeger gingen we gewoon naar de bioscopen. gingen we bij rotzooien. Je doet het nooit meer. Ik zeg, nee, want dit zegt de Heer. Je houdt er geen vrienden aan over. Maar als je zegt, zo spreekt de Heer... dan krijg je er hele andere broeders en zusters voor terug... die precies hetzelfde zeggen als u. Over pijn staat bij dag en bij nacht, zelfs op je bed... opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is... want dan zult gij op uw wegen, uw doel bereiken... en je zal voorspoedig zijn. Waarom houden we ons niet aan het verbond van God? Je moet het gewoon doen... Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natie gesteld. Tot een vast en een gebiedigde natie. Over wie heeft hij het? Over wie heeft hij het? Wie heeft hij als een getuige voor de natie gesteld? Over wie hadden we het in vers 3? Bij de les blijven, hè? Hadden we de genade bewijzen aan David. Wat is een genadebewijs van God? Hij laat David met alle natieën praten. Hij gaat ze nog heersen ook. Dus elke vijand, elke geest die tegen de wet van God is, dat wordt, die wordt verslagen. Hij zegt, ik heb David gesteld als een getuige voor de natieën en tot een vorst en een gebieden van de natieën. Uiteindelijk zult u die negatieve krachten, die grote bergen, in de naam van Yeshua neerslaan. Je gaat ze overheersen, je gaat ze onder je voet leggen. Jezaja 55 vers 5. Daar zegt de profeet. Zie een volk dat gij niet kende. Zegt de profeet tegen het volk van Israël. Terwijl ze al uitgedreven gaan worden naar Babylonië. Ja, dat hele volk dat wordt weggehaald. Het wordt een puinhoop. De tien stammenrijk was al weg. Dus die twee stammen die bleven nog over. Maar die waren nog goddelozer geworden dan de tien. Het is een triest verdriet. Bij onze eigen kerk hier heel in de wereld... Onze broeders en zusters, christenen, ze handelen als de wereld. Het is eigenlijk triest, dan zeggen ik ze, bekeer je nou, doe nou wat de Heer zegt. Dan zeggen ze, je, ben gek, de wet is weg, de wet is vervuld. We kennen de strijd daarin. Maar nou zegt hij tegen dat volk, een volk dat jullie niet kenden, zullen jullie roepen. En een volk dat u niet kent, bijvoorbeeld de Nederlanders, zal tot u sneller te willen van ja bij uw God. Dus die Nederlanders die sneller naar Israël toe, vanwege de God van Israël. Maar dit is toekomst, hè? Lopig worden ze uitgedreven naar Babel. Hij zegt, en de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Nou, in deze situatie was Israël niet. Want ze waren zo goddeloos, dat God niet anders meer kon als eruit met het hele zootje ongerechtigheid. Het bleef het volk waar hij een verbond mee had. Maar ze waren overspelig. Later zegt hij weer, ik zal jullie weer terughalen, zegt hij. Hij haalt een overspelige vrouw terug. De mens doet dat niet makkelijk. Maar God doet het wel met ons. Dan is het wonderlijk. Hij zegt dat doet hij ter wille van wie? Ter wille van Yahweh zelf. Uw God. En van de heilige Israëls. Wie is de heilige Israëls? Dat zou je denken. Maar hij het nog steeds over Yahweh. Want Yahweh is de heilige Israëls. Dat boek van Jezaja spreekt steeds in dubbele tonen. Hij zegt één en bevestigt met de regel eronder. Exact hetzelfde. Hij zegt op twee verschillende manieren hetzelfde. Ik weet even niet hoe dat heet. Taalkundig, maar goed. Parallelisme. Dankjewel. Dus hij heeft gezegd ter terwille van Yahweh uw God. Dat is ook de heilige van Israël. Je zult het dadelijk wel meerdere keren gaan zien. Hij zegt zoekt Yahweh. Terwijl hij zich nog laat vinden. Roept hem aan. Terwijl hij nabij is. Dat is in ieder van ons vandaag. Dus in welke situatie dat je zit, je moet hem vandaag aanroepen. Je moet naar zijn stem luisteren en gaan doen. Als je het niet doet en je bent eigenwijs, dan zit je dus vanmiddag nog in dezelfde problemen. En morgen, en je klaagt je leven lang toe. En misschien word je wel tachtig. Maar dan ben je oud en de dagen zat en altijd geklaagd. Dat is triest. Amen? Dus als je oud moet worden en nog steeds moet zuchten, zuchten, zuchten. Omdat die ziel van je niet onder controle is heb je een heleboel gemist in je leven? Luister goed. Wat is een goddeloze? Ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Hè? Dat zijn in de wereld zitten goddelozen. Dat is beter hoor. Dus hij die God verlaat, dat is een goddeloze. Die anderen kennen God helemaal niet. Daarvoor moeten wij prediken in de wereld, zodat ze God kennen. Maar hij spreekt hier tegen Israël, hè? Hij spreekt tegen een volk wat een verbond heeft met God. Dus iemand die weet wat sabbat vieren is... en die zegt, bekijk het maar, ja, ik ga zondag vieren. Hoe moeilijk het ook klinkt. Ja, die verlaat God op dat moment. Want hij zegt A en jij zegt B. Maar dat is met alle dingen zo. Denk, ik kan best wel liegen, liegen, liegen, liegen. Ik, ik, ik beleid het al, gewoon weer eens erover. Nou vergeet het maar echt, want God kent je hart. Je gaat precies krijgen wat je de leugen gaat krijgen... Dat is Gods toren die uiteindelijk, dat heeft hij gezegd, over je begint te komen. En je begint je niet meer lekker te voelen. Net zolang tot je buigt en zegt, oh mijn god. Lieve mensen, de goddeloze verlaat zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Wat is een goddeloze? Dat is een ongerechtige man. Dezelfde als wat er net boven stond. Hè? Ja, wij uw God, dat is de heilige van Israël. Hier staat hij, de goddeloze verlaat zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Dat zijn twee dingen die zijn gelijk. Wat moet hij doen? Bekeer je tot Yahweh, dan zal hij zich over je ontfermen. En tot onze God. Wie is onze God? Yahweh, want hij vergeeft volvuldig. Zie je dat het dubbele zinnen zijn, parallelisme zijn? Zo moet je gewoon leren lezen wat er staat. Wat zegt Yahweh? Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord van Yahweh. Onze gedachten zijn naar onze ziel verbonden. En als onze ziel negatief is, dan zeggen we negatieve dingen. Maar wat zeg jij hè? Ik niet. Dus je moet naar jade luisteren, gaan doen wat hij zegt, dan gaat die negativiteit uit je ziel. En er komt weer blijdschap en vreugde, er komt overvloed van leven. En dan zullen de mensen zeggen, goh, zegt die broer, die hebt zo in de put gezeten. Hoe is het mogelijk binnen een maand? Hij staat weer te dansen voorin. Ja, ik kan het begrijpen. Inderdaad. Ja. Nee, helemaal anders. Waarschijnlijk is het ook niet hun God hoor. Want als het hun God zou zijn, ja weer. dan is het eerste nood die komt, gouden vader. Voor vader, ik heb een probleem. Ik ben bang van hem. Dat hij wat bang. Koningszoon. Gaat erop af, zegt hij. Ja, wat is een reus. Hij zegt: Gaat erop af. Je moet alleen het woord, dat zwaard, dat is het woord, moet je in zijn enkels leggen. Dan zie je de grootste reus zo omvallen. Dan zeg je: Ja, want dat doet de Heer met het woord. Ja, dat is een Ja. En die we God aanhangen. Maar dat is tegen onze gevoelens van onze ziel. Want die zijn jarenlang getraind in een bepaalde weg. En dat ja, ook al is het een vieze weg. Je bent eraan gewend. Zelfs je eigen stank ruik je dan niet. Maar op het moment dat je ja weer hoort. Denk je, oh wat is dat mooi. Ga alsjeblieft een weg aan om uit je stromput te komen. Nou je luistert niet naar hem hè. Die bent zonder God, Godloos, Godloos. Ook de mensen die niet kennen, kennen God natuurlijk niet. Ze hebben geen deel aan de verbonden van God. Daarom zegt hij, de verbonden heeft hij gesloten met Israël. Wat zegt de kerk? Hop, met Israël en de Jood en de Messias beleidende Jood. Wij zijn de kerk. Dus alle zegeningen halen ze over van, van het volk van Israël. En ze hebben zelfs de kerk geworden. En ja, dan hebben ze nou pijn in de buik omdat die Messiaanse beweging toch weer omhoog komt... En ze zeggen, kijk, we zijn wel degelijk volk van God, want ons zijn de verbonden toevertrouwd. Dus we zullen alleen maar door Yeshua heen deel moeten krijgen met het verbond met Israël. Anders is het onmogelijk. Met de God van Israël dan, hè. Want we krijgen deel aan het verbond wat God met hun sloot. Zo hoog als de hemel is, zoveel hoger dan de aarde, zo zijn mijn wegen, zegt God, hoger dan uw wegen... ...en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Als je dat principe vasthoudt... ...en je kiest ervoor... ...altijd zijn wegen te bewandelen... ...kom je zo uit je depressie weg... ...en je komt zo uit je verslagenheid weg. Je komt zo uit je handelswegen in zonde weg. Want als je niet kan stoppen met stelen... ...kies ervoor om het te beleiden... ...en niet met stelen. Misschien struikel je nog een keer, misschien val je nog een keer... ...maar doe dan weer hetzelfde. Maar ga uiteindelijk wandelen op de wegen... ...van de Heer. Want... En dit is een hele belangrijke tekst. Zoals regen en sneeuw van de hemel neerdaalt. En niet meer teruggaat naar de hemel. Regen en sneeuw valt op de aarde. Zoals dat neervalt en neerdaalt van de hemel. Daarna niet weerkeert. Maar doorvochtigt eerst de aarde. Maakt haar vruchtbaar. En doet haar uitspruiten. Geeft zaad aan de zaaier. En brood aan de eter. Wat moet je nou met zo'n tekst? Maar ik heb veel gele letters gegeven en veel streepjes. Ik denk, je moet iets lezen. Wat zegt u? Ja. Ja, waar we we hebben we het ook weer over? Hij zegt, de hemel hoger dan de aarde. Mijn wegen hoger dan uw wegen. Mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Hoe geeft God zijn gedachten aan uw prijs? Dat woord. Want God is geest. We kunnen hem niet zien. Maar hij geeft door zijn woord, geeft hij door. Of hij stuurt een engel of hij stuurt dit. Uiteindelijk stuurt hij zijn eigen zoon. Dat wordt het woord vlees. We hebben hem kunnen zien. Zijn heerlijkheid als goud. En wij hebben hem niet gezien. En hij spreekt ons zalig. Omdat we hem niet gezien hebben. Toch geloven wat hij zegt. We moeten vasthouden aan de woorden van de Heer. Dus het gaat over het woord van God. Dat is hoger dan alles. Hij zegt dat woord dat daalt meer als regen en sneeuw op de aarde. Wat gaat het met u doen? Het doorvochtigt uw hele ziel. Amen. Het doorvochtigt die ziel. Die maakt haar vruchtbaar. En dan gaat die ziel uitspruiten. Het geeft zaad. Wat doet zaad? geeft een plantje. Dan kan je weer plukken. Kan je weer aan een ander geven. Uiteindelijk word je zo'n blij en ziel. Iedereen die wil bij je komen luisteren. Nou, als je bij hem gaat luisteren of bij haar. Ah, oh, mijn hele ziel wordt verkwikt. Ja, hoe? Door de woorden van jaren die ze spreken tegen je. Want dat woord verandert de mens. En uiteindelijk zeg ik, ik wil nog maar één ding. Ik wil leven naar Torah en profeten. Want elk woord van de Heer is... Amen. Ja en Amen. Mooie uitspraak he, van die profeet. Ik vraag me wel eens af... Zouden die joden het nou gesnapt hebben... Als hij zo te spreken voor de tempel? Nee. Ik denk het ook niet. Maar hij moest het wel zeggen... Opdat ze na Babel... Ooit de profeet zouden horen wat hij gezegd heeft. En dan zeggen ze... Nou wij zijn ook hartstikke doof geweest. Nou kwamen die mannen nauwelijks zelf terug. En het waren natuurlijk weer hun kinderen. En die zeggen dan stom, zegt de papa, mama dat niet gesnapt. Hè? Moet je eens kijken wat Jaab zegt door zijn profeet. Zijn ze dan blind? Ja, ze ze waar, blind. Niet omdat God ze blind gemaakt heeft. Maar vanwege hun zonde worden ze blind. Vanwege hun zonde worden ze blind, doof enzovoort. Ah, daar heb je het al. Hij legt het gelukkig uit. Wat zegt hij? Al zo, dus exact op diezelfde manier, zegt hij, zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het woord zal niet leeg tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Dan zeg ik tegen u, broeder en zuster, je kan kiezen. Doe ABC en leef. Of doe CDA. Nou ja, een beetje een rot, want dat is een natuurlijk. Dat is een, ja, dat is geen politiek. Dat is toevallig hoor. Maar doe je het anders, dan gaat de dood inwerken bij je. Dat is dat zwaard wat hij gemaakt had. Door die smid die fantasie had om een mooi zwaard te maken. En ook de verderver had hij geschapen. Maar die treedt in werking als we iets anders gaan doen als dat jaren zegt. Maar hij stelt je voor de keus, doe nou het goede, want dan komen de zegeningen. Maar doe je het zo... Als je tegen je kind zegt... ...je moet niet je handje tegen een gloeiende kachel leggen... ...schat, dan doet hij zeer. Gaat hij verbranden. En dan zegt ze papa, dat is van stom hè. Ja. Dus ik heb het gezegd. Dan heb je een verbrand handje. Dus het gevolg van de zonde... ...is dat de verderver langskomt. Het is niet de bedoeling van God... ...maar één ding is duidelijk... ...hij zegt mijn woord... ...wat uit mijn mond uitgaat... ...zal alles doen wat mij behaagt. Wandel je naar mijn wegen... Zegeningen ten overvloed. Gabriel staat te trappelen om dat hele leger engelen aan te sturen. Zit hij Gabriel, kijk eens. Daar gaat hij weer eentje op mijn weg. Sturen ze een paar hulpjes. Stof even de weg voor hem, zegt hij. Tot het een gladde weg gaat worden. Altijd logos. Ja. Het is de expressie van God. Dat is logos. Dat is in het oude testament de dabar. En dat is in het aramees is het memra. Maar het gaat allemaal over woord. Het woord moet gesproken worden, het wordt gesproken door Yahweh, en dat brengt leven of het brengt dood, een van die twee, maar hij zegt het doet wat ik zeg en als hij tegen Maria zegt, je zal zwanger worden van mijn heilige geest, dan snapt ze het niet, en ze zegt, hoe kan dat dan? en dan zegt hij, de geest van God komt over u de kracht van de Allerhoogste, mij geschiet naar het woord, ze aanvaardt het woord, en God schept door zijn eigen woord zijn eigen zoon in Maria dat is nog nooit gebeurd, maar daarom is Jezus zijn enige geboren zoon Prijs de Heer, dat woord van God is machtiger dan elk ander woord. Maar houd er maar rekening mee, zowel met de zegen als met de vloek. Want dat woord doet echt waartoe het gezond is. Nou, het wordt wel wat vrolijker. Als we het nou begrijpen wat we gelezen hebben, wat gaat er met uw ziel gebeuren? Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden... De bergen, hey, daar hebben die reuzen, en de heuvelen. De bergen en de heuvelen zullen voor je uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt, ik niet, maar zo voel ik het wel. Je ziel moet hersteld worden, dan, kunnen, dan gaan de bomen voor je klappen. Zelfs de vijand die je overwonnen hebt, die bergen, ja, die gaan nog hoera roepen. Dit is pure een Shalom hoezo de wet is weg hoezo Jezus heeft de wet vervuld nou is hij weg dat is echt niet waar omdat hij juist volkomen gedaan heeft wat Yahweh vroeg want hij was 100% gehoorzaam daarom was hij rechtvaardig maar hij stierf met mijn zonde en God heeft gezegd omdat hij dat gedaan hebt en jij aanvaardt het verklaar ik jou rechtvaardig dus de rechtvaardigheid van Christus wordt op mij gelegd ik geloof het of ik geloof het niet nou, ik geloof het echt. Dus dan zeg ik, vader, dank u wel. Er is niets meer wat tussen u en mij staat. Heerlijk, ik ben een zoon van God geworden. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, ik praat dan die berg een beetje als een, uh, als een voorbeeld over onze problemen. Over de bergen die wij hebben en de moeilijkheden. Maar die moeilijkheden worden overwonnen door te doen wat weer zegt. Doe je het niet? Is het zielig? Dan kan je voor iemand blijven bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden. bidden. En die berg blijft staan. Je kan geen, geen berg wegbidden. Je kan niet vragen aan een berg, ga eens weg. Wat zegt die berg dan? Jok, staat hier al jaren, dat zeur niet. Er waar, dat een boze geest ook. Als je tegen een boze geest praat, dan zegt hij, wijk uit deze man in de naam van Jezus. Weet je wat er vaak gezegd wordt? Nee, ik ga helemaal niet weg zitten, ik zit hier al jaren. Dus hij denkt nog rechten te kunnen hebben. Maar als je dan zegt dat Christus bloed reinigt van alle zonden van die persoon, dat hij geen rechten meer heeft, is het vloep. Maar hij denkt nog te kunnen argumenteren, maar je moet zeggen wat de Heer zegt. Het bloed van Jezus heeft mij gereinigd. En dan zegt zo'n persoon... Ha, ik ben ineens helemaal licht geworden. Ja, vind je het gek? Hij wil jaren langs een demon meegesleept met al zijn zuchten. Want ik ben niks, ik heb niks, ik kan niks. Ja. Hij wordt bedrogen, zijn leven lang. Vindt u het mooi, lieve mensen, om de beddigheid uit je leven te halen? Tot de laat heb ik ook alweer. Oh, ik heb nog twee uur. Hè. Voor een dornstruik zegt hij. <laughs> Voor die dornstruik zal een cipres opschieten. Kent u het verschil tussen een dornstruik en een cipres? Hoe die bomen ook weer in Italië? Die mooie, hoge, groene dingen? Ja. Cedus. Ik zie dit altijd een beetje in die richting. Schitterende groene bomen. Maar die enge doornstruiken, die gaan weg. Voor een distel, daar komt een meer op schieten. Prachtig groen boomtje. Het zal jawe zijn tot een naam. En tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Hij praat hier over de nieuwe aarde, hè? Of over de, Misschien wel over de duizend jaar waar we dadelijk al in wonen. Maar het is toekomst. Want als we dus gaan handelen na en naar, dan zitten we dadelijk op de nieuwe aarde. Maar ik had het met u over mijn ziel. Al uw dorns die in de ziel zitten... al die distels die bij je zitten... waar zuster Marjolein dat tekeningetje van gemaakt had... met die balletjes en die scherpe punten... wat zegt ze, als je bij mij op mijn ziel drukt... zeg ik, auw, en dan slaat ze voor je bakkers. Want dat is pijn. Pijn in de ziel. Lieve mensen, die dorns struiken in je ziel... en die distel die gaat eruit... Als de Shalom van de Heer naar binnen komt. Als je naar Zijn wegen gaat wandelen. Nou, dadelijk in de nieuwe tijd zegt hij, het zal Jaweh tot een naam zijn. Hoe kan dat Jaweh tot een naam zijn? Hoe kan het tot een eeuwig teken zijn dat niet meer uitgeroeid wordt? Omdat je ziel tot rust is. Je krijgt eindelijk de kans om te zeggen, oh wat is Jaweh groot, ik prijs je grote naam. Yeshua is mijn Heer, Hij stierf voor mij. We kijken uit naar zijn komst. En als die komt, wat zeggen we dan? Hij zal ons zalig maken. Op hem hebben we gewacht. Nou, moet je proberen met een pijnlijke ziel. De, uh, loop niet maar rond. Dat is niet om te spotten, want als je ziel pijn doet, heb je veel problemen. Heb je echt veel problemen. Dus we onderschatten de, de zielenpijn niet. Maar je moet de weg gaan volgen die weer zegt. Dat is de weg om eruit te komen. We gaan verder. Jezaja 56. Nog een stukje. Zo zegt Yahweh. Dat is weer het woord. Hij zegt het en het is zijn woord. Dat is dus... In het Hebreeuws dabar. En in het Grieks logos. Hij zegt het. Onderhoud het recht. En... Doe het recht. Want het recht doen, dat is gerechtigheid. Je moet gewoon rechtvaardig wandelen. Je moet in het Nederlandse verkeer rechts rijden. Stoppen voor rood licht. ...richting aangeven... ...en stoppen als iemand oversteekplaats over wil. Als u dat gewoon doet... ...is dat rechtvaardigheid. Als u het niet doet... ...heb je een penalty. Betalen. Nou zegt u... ...onderhoudt nou het recht... ...en doet gerechtigheid... ...want mijn heil staat gereed om te komen... ...en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Ja, je zegt heel gauw amen... Maar als ik een vraag stel, wat is het? Moet je kijken hoe lang het duurt, wat het je antwoord geeft. Wat is nou mijn gerechtigheid? Wat ja-wet spreekt. Mijn gerechtigheid, zeg. Wat is nou mijn gerechtigheid? Amen. Is dat gerechtigheid van de wet, mijn gerechtigheid? Dat is een gerechtigheid die gaat buiten de wet om. Want wie van u was er ook weer rechtvaardig omdat hij de wet zo goed deed? Helemaal niemand. Maar Christus in onze plaats, 100% rechtvaardig, stierf voor mijn zonde en ik word rechtvaardig verklaard. Dat is gerechtigheid van God. Hij straft mijn zonde op zijn eigen zoon. En hoe leeft een rechtvaardige, lieve mensen? Gewoon naar de wet. Als ik toch rechtvaardig wandel, dan stop ik toch voor het rode licht, steek ik toch mijn hand uit, stop ik voor de oversteekplaats. Ja, maar doe je nou altijd uh, gerechtigheid als je daar het recht in Nederland gaat? Ja, als het krom is, is het krom. Maar als de, als de koning van Nederland zegt: wij rijden hier rechts, een beetje stront eigenwijs, als hij links gaat rijden. Nee, dat is, schip, is lucht, Dat je altijd door het recht onderhoudt, een gerechtigheid. Nee. Ja, je doet dan wel gerechtigheid. Maar dat is niet tot de eeuwig leven. Je kan je dus niet aan de wet houden en aan het eind van de rit zeggen... ...halleluja, prijs Willem, hij heeft het zo goed gedaan. Dat niet. Nee, dat Nee. Ik bedoel dat als je gewoon kijkt naar de wereld van je, je wilt, uh, leven... ...is het red uh, het Oh, is het vakker Door geslepen advocaten. Nee, akkoord. Het heeft niets met kistjes te maken, het is alleen maar een voorbeeld... Ik wil het ook simpel houden, daarom ga rechts rijden in Nederland. In Engeland, ja, hij links rijden. Ga je ja, daar rechts... Dat moet je, zo moet je het mini pakken. Maar wat Yahweh zegt, is elk woord recht. Er is geen ongerechtigheid bij hem. Maar als Yahweh zich aan zijn wet houdt, en dat doet hij, dan redt het niemand van ons. Want dan zijn we allemaal te dood opgeschreven. Want we zijn zondaars. Maar hij zegt, wat nou zijn gerechtigheid is... Dat is onze straf op Jezus. En als we dat aanvaarden, spreekt hij ons vrij. En rechtvaardigt ons. Hij verklaart ons rechtvaardig. Echt waar? je kan niet bij mij naar binnen kijken, maar ik ben hier rechtvaardig. De een mag ik wel en de ander mag ik niet. Alleen ik laat niet zien. Maar omdat ik Christus heb leren kennen en zag dat God zelf mij lief had. Ja, ja, ik kies ervoor om door de ogen van God te kijken naar elk mens en hem lief te hebben zoals God hem lief heeft. En dat verandert mij ook. Ja, ik krijg nu mensen waar ik van ga houden, die had, hadden vroeger nooit mijn vriend geweest, Maar nu wel. Mijn broeders wat zijn het geworden. He? Begrijpt u hem, lieve mensen? Hij zegt, mijn heil staat om te komen. Waar heb je het over? Is dat toekomstmuziek? Onderhoudt het recht, doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen. Wat is dat, het heil van God? Dat zei maar, ben je mee? Yeshua. Ja, naam van de Messias. En wanneer komt het heil van God? Als zijn eigen zoon geboren wordt, uit Maria. Heel de engelenmacht komt zingen in de hemel. Het, het Christuskind wordt geboren. Yeshua de, Messia, Christus kind, de Messias. Christuskind, de Messiaskind. Heeft u hem door? Heel? Heel. Ja, heling, heelmaker. Jezus is de redder, de bevrijder, de genezer, de heelmaker. Hij maakt heel de schepping heel. Wist u dat heel de schepping geschapen is naar het beeld van? Yahweh. En wat is het beeld van Yahweh? Dat is Yeshua. Naar wiens beeld is Adam geschapen? Naar het beeld van Jezus. Alleen hij raakte zijn gerechtigheid kwijt. Heel de schepping heeft zich geconcentreerd op uiteindelijk Messias Yeshua. En die kwam in een tijd 2000 jaar geleden. Dat legt allemaal vast in het plan van God. Hij is ook de eerstgeborene van God. Dus de eerstgeboren zoon van God. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de, uit de dood. Als we niet geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, is ons hele geloof zinloos. Dus daarom is Jezus de eerstgeborene. Dus de gevallen Adam had Jezus nodig om uiteindelijk door het offer van Jezus en zijn opstanding... dadelijk met hem mee te kunnen om uit het graf te komen en weer met Christus in Jeruzalem terug te komen. Vindt u het mooi? Ga alsjeblieft veel Bijbel lezen en dan kan je het allemaal zelf vinden. Hé, hey, hij doet het weer niet. Chris, ben je er nog? Oh, sorry. Ga je, Pia. Dus het heil staat om te komen... Wanneer komt dat heil? Waar alles in werking gezet gaat worden... als Yeshua dadelijk ook weer terugkomt. Dus hij is gekomen toen hij geboren werd uit Maria. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft de prijs betaald. En nu doet hij het werk van... de hoge priester. En als hij dadelijk terugkomt, komt hij als... koning. Hij is onze profeet, priester en koning. Maar hij wordt pas koning als hij dadelijk terugkomt... op de wolken van de hemel. Hoe het zal zijn... Schitterend. Want als hij komt, gaat het duizend jaar beginnen dat vanuit Jeruzalem het woord uitgaat en uit Sion de weg. En hij zegt van de, van de gelovigen die in hem gestorven zijn, hij gaat ze opwekken uit het graf. En we zullen dan de duizend jaar met hem heersen. Hoe? Ik weet het niet. Ergens doet hij een gelijkenis, dan zegt hij nou als we talenten erbij verdiend hebben, dan krijgen we niet één stad, maar dan krijgen we drie steden. Weet je wel, een mooie gelijkenis. Maar we zullen met hem heersen die duizend jaar... En pas daarna gaan we de eeuwigheid in. We kunnen dat mooi lezen in de feesten van de Heer. Voor degenen die vandaag voor het eerst zijn. Alle witte boekjes die in de stelling hangen zijn gratis. Ik zou de eerste meenemen, de Sabbat is voor alle mensen. De tweede zou ik meenemen over genade. Want daar zijn we mee groot gebracht. Dan zeggen ze, we leven naar genade, maar niet naar de wet. Daar tonen we heerlijk aan dat de hele wet van God puur genade is. Om daar pas langs te leven. En de derde is, neem de boekjes mee van de feesten van de Heer. Dan kun je de hele geestelijke strekking zien vanaf Pascha tot aan de achtste dag. Gewoon doen, gewoon meenemen. Het is gratis. Welzalig de sterveling, moet u goed luisteren. Wat de profeet Jezaja zegt tegen dat goddeloze Israël. Terwijl ze uitgedreven worden naar Babel. Zalig is de sterveling die dit doet. En het mensenkind, dus niet de jood. Maar het mensenkind dat daar vasthoudt. Die acht geeft op de Sabbat zodat hij hem niet ontheiligt. En die acht geeft op zijn hand. Zodat hij niet loopt te jatten. Of kwaad loopt te doen. Je moet dus echt leven naar de geboden van de Heer. Hij hebt het niet over de joden. Hij hebt het over stervelingen en menskinderen. En over welke periode praat hij? Dat is de dag dat zijn heil staat om te komen. Dat is de wederkomst van de Heer. Mijn gerechtigheid zal zich openbaren. Schitterend toch? Wilt u dadelijk de Heer ontmoeten en zegt, ja, ik heb het altijd wel geweten van die Sabbat, maar ik ben maar eenmaal dertig jaar zondag gevierd. Echt waar, ik zou me schamen. Alsof hij zonder kleren staat. Snap je het? En dan zegt God ook nog dat die Sabbat is een teken tussen hem en mij. Omdat ik mag weten dat hij God is die mij vanwege die Sabbat apart zet. Dus omdat we Sabbat vieren, zet God ons apart. Er staat uit de hemel een lichtkegel naar Abbasidam toe. Heel de schepping kan zien tot hier een lichtkegel boven hangt. En iedereen zou er wezen in die hemelse gewesten. Nou zegt hij, daar zijn ze op sabbat bij elkaar om de naam van de eeuwige te prijzen. En zijn woord te delen als brood. Zo spreekt hij, hè? Laat dan de vreemdeling, dus niet de jood. Laat de vreemdeling die zich bij Yahweh aansloot, dat zijn wij. Niet zeggen, nou Yahweh zal mij zeker afzonderen van zijn volk. Moet je dus niet zeggen, tot Java jou afzondert van zijn volk. Moet je dus niet zeggen. Laat de ontmande niet zeggen, ik ben een dore boom. Ja, hallo. Een ontmande is toch een dore boom, of niet? Die kan geen nageslacht meer verwekken. Echt niet waar. Begrijpt u hem? Dus zelfs een ontmande moet niet zeggen, ik ben een dorre boom. Zelfs iemand die zich bedrukt voelt, moet niet zeggen, oh, dan ben ik toch bedrukt. Ja, je zegt het wel, maar je moet zeggen wat de Heer zegt. Al mijn verdrukking, mijn bergen zijn weggedaan door het bloed van Jezus. Ik kies ervoor om de weg van de Heer te gaan. Dus, zowel de vreemdeling die zich bij Yahweh aansloot, moet ook gaan spreken zoals Yahweh. Yahweh zal mij zeker afzonderen. Nee, dat moeten we niet zeggen, ook al voelen we ons wel de zondig. Oh, dat kan nooit voor jaren komen. Nee, je zegt: die moet je niet zeggen. Ja, het dat geen Ja. Zo is Om niet te zeggen. Ja. Ja. Ja. Dat is goed. Je mag het rustig als parallelisme zien. Ja. Want al die kinderen die wij verwekken. zijn het kinderen? Getrouw en rechtvaardig. Ze zeggen we, nou, ik heb vijf zonen, ik heb tien zonen. Nou, en. Worden al die tien die zonen goddeloos? Hij zegt maar omdat de ontmanden die op mij vertrouwen zeggen, ik zal ze een naam geven die nooit weggaat En wij denken dat we namen verwekken door zonen en dochters te, te verwekken. Luister maar. Want zo zegt de Heer tegen die ontmanden die me sabbat onderhoudt. Dus zo zegt de Heer tegen die ontmande, of tegen die vreemdeling, of tegen die wie dan ook. die mijn sabbat onderhoudt en verkiest wat mij behaagt. en vasthoudt aan. heb je het verbond weer? Dus je moet je vasthouden aan het verbond. dat je kan zeggen: ja, we, je hebt het zelf gezegd. Ik heb het gedaan en ik heb geloofd in Yeshua. tot de uh, vergeving van mijn zonde door zijn bloed. Wat heb het voor zin om voor de rechter te komen. en zeggen: ja, ja, ja, ik ben fout geweest. Nee, ik heb me vastgehouden aan het verbond. En wat zegt dan Yahweh? Wat doen we er bij Yeshua? zegt hij, mijn bloed is voor hem gestort. Oké, okay, mijn zoon gaat in. Ja? En krijg zijn witte klederen aan. Inderdaad. We zijn bekleed met witte klederen. God ziet onze oude vuiligheid niet meer. Je moet dus ook nooit je kleed optillen en zo. Dat moet je dus niet doen. Dat is bedekt. Vindt dit niet heerlijk om Jesaja te lezen? We zijn er nu al een half uur mee bezig, bijna drie kwartier. Kan je nou snappen, als je dat thuis doet... hoe heerlijk dat het is om thuis de Bijbel open te doen. En gewoon rustig te lezen, wat staat er nou? De verwijstekstjes die erbij staan in je Bijbeltje, de MBG bijvoorbeeld. Zoek die er eens bij. Dan heb je aan één hoofdstukje lezen, kan je zelfs een avond vullen. Maar als je dat gedaan hebt, dan kom je gegarandeerd... smorgens je bed uit en dan wil je tegen je vrouw of tegen je zoon vertellen... wat ik nou toch gelezen heb, Nul. Moet je eens kijken, een uur eerder je bed uit... voor de maaltijd gaan we even lezen. Dan zeggen ze, ja pa, hallo... Maar ja, er komt een dag dat ze toch zullen zeggen tegen hun eigen kinderen... ...je moet de Bijbel eens gaan lezen. Misschien ben ik dan wel tachtig. Of u. Verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Moet u luisteren wat hij zegt. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Hé. Hey. Hij geeft dan ons... ...wat zegt hij? In zijn huis... En binnen zijn muren een gedenkteken en een naam. Wat is het gedenkteken van God? Moeten we besneden worden? Nee, nou, we moeten Sabbat vieren. Hij zegt, want dat is een teken tussen jou en mij, omdat jij weet dat ik God ben. En daardoor zet ik jou apart. Dat is een teken van God. De joden hebben een teken erbij, de besnijdenis van het verbond met Abraham. Al die jongetjes besnijden. De meisjes doen niet mee, hebben toch niks te vertellen. Het gaat om die mannen. Nee, hè? Alleen een vrouw hoeft niet besneden te worden. Die moet gewoon in gehoorzaamheid wandelen. Grapje, hè? Maar we moeten gewoon wandelen, zoals de Heer het zegt. Maar de jongetjes van de Joden moeten besneden worden. Wij zijn besneden door de doop met Christus. Wij zijn ons lichaam afleggen in de doop. En dat is onze besnijdenis met de dood van Christus. Dus de heidense mannen hoeven niet besneden te worden. Want we zijn in hem besneden. Toen wij het watergraf ingingen, hebben we ons oude leven afgelegd. Daarom is de echte Willem is dood, de oude Willem. Soms steekt hij zijn kop op en dan zeg ik terug in je graf. Ik wil alleen nog reageren zoals Jezus reageert. Lieve mensen, de tekst is duidelijk hè. Zo zegt Yahweh van die heidenen of van die ontmanden of van wie dan ook. Als je me sabbat onderhoudt en je doet wat ik verkies en wat mij behaagt. En je houdt vast aan mijn verbond. Ik geef je in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan van zonen en dochters. Ik geef je een eeuwige naam. En die zal niet uitgehoord worden. Want we gaan dadelijk in eeuwigheid met de Heer verder. Je hoopt natuurlijk dat al je zonen en dochters er weer bij zijn. Maar het gaat me niet meer om mijn naam die ik op mijn zonen en dochters heb gelegd. Want ik heb dan nog nageslacht. Nee, ik kies voor de weg die Jawe zegt van hem wil ik mijn naam ontvangen. Ik zal daar ook een nieuwe naam krijgen. Ook al ken je dan mijn nieuwe naam nog niet. Je zal me wel herkennen als we dadelijk bij de Heer zijn. Ik geef... Oh, hij gaat achteruit dat ding. De vreemdeling... Luister goed. Die zich bij Yahweh aansloten, dat zijn wij, om hem te dienen en om de naam van Yahweh lief te hebben. Wat is de naam van Yahweh? Wat is de naam van Yahweh? Dat is gewoon simpel, Yahweh. Ja, ja, maar er zijn een hoop mensen die zeggen, nee, dat is Yeshua. Nee, de naam van Yeshua, dat zegt Yahweh, ja, red, betekent dat. Alleen wij hebben via de Griekse taal de naam Jezus geleerd, Jezus. En Jezus slaat helemaal niet op redding. Jezus ook niet. Maar Yeshua is Yahweh die redt. Hoe redt Yahweh ons? Door zijn zoon Yeshua. Want hij moest uiteindelijk voor ons sterven. Hoe redde Yahweh het volk Israël uit Egypte? Door Mozes. En wat heeft hij tegen Mozes gezegd? Een man zoals jij, Mozes, zegt hij, zal ik verwekken. Hoor naar hem. En dan hebt hij het over Yeshua. Leuk, hè? Een man zoals Mozes. Schitterend is dat. Dus hij redt of door Mozes heen en trekt het hele volk uit Egypte. Of hij gaat door Jezus heen. Sterft op Golgotha. En red de hele mensheid die op hem zijn vertrouwen stelt. Vindt u niet heerlijk om uh, volgelingen van de Heer te zijn? Alle die de Sabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn... Hé, hey, heb je weer. Vasthouden aan zijn verbond. Gewoon zeggen, God heeft het zelf gezegd. Nou heb u het gezegd, ik ga doen ook. Oh, zegt hij heerlijk. Ga we zo, kijk eens, daar gaat hij weer eentje. Ga hem zegenen. Je moet je vasthouden aan het verbond een verbond is wat iemand gezegd hebt. Je moet als vader maar eens tegen je zoon zeggen: "Je krijgt morgen 5 euro." En dan moet je dat morgen eens niet doen. Wat dan die zoon tegen je komt zeggen, zegt "Je hebt het echt gezegd, papa." Zeg: "Ja, maar ik doe het niet joh." Ja, maar dat is gemeen is dat, want die hebt gezegd, papa. Zo moet je staan tegenover ja bij je God. Maar je moet ook wel doen wat hij zegt. Dat is een vreugde. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. Ik zal hun vreugde bereiden in mijn gebedshuis. Ik zal hun brandoffers en slachtoffers wel gevallig zijn op mijn altaar. Wat is ons brandoffer? Jezus. Yeshua is mijn brandoffer. Nou, dat is de, ja, wij gevallig. ja, zegt hij. Dat is een prachtig offer geweest. Zag je het? Hun slachtoffers, wie is ons slachtoffer? Ja, natuurlijk, voordat je het offert moet geslacht worden. Yeshua. Als we zo voor Gods aangezicht komen. Want waar is de echte tempel? In de hemel. Jezus onze hoge priester in de tempel. Als we voor Gods aangezicht komen op Gods berg. Is de tegenstelling van de berg van Jeruzalem. Waar de tempel van de allerhoogste stond. Maar hij woont niet in huizen die met handen gebouwd zijn. Maar in de waarachtige tempel, zegt Hebreeën. Dus wij die als lichaam van Christus aanbidders van Jade zijn. Door de naam van Yeshua. Welk offer brengen we voor zijn aangezicht? Vader, ik heb daar één offer. Yeshua. Oké, okay, kom binnen Willem, zegt hij dan. Wat wil je praten? En dan ga je praten met je vader. Abba, maar weer dan zeggen: Papa, Abba. Hey, Abba moet eens luisteren, ik heb pijn in mijn buik. Nou, hij gaat doen wat ik zeg. Ik zal het genezen. Wacht, we hebben nog een vergelijking met het Nieuwe Testament. Paulus die zegt: Welke gemeenschappelijke grondslag, luister goed. Heeft nou de tempel van God met afgoden? Is er gemeenschap tussen? Nou, nee, echt niet waar. Flikte het niet om in die aardse tempel iets binnen te brengen wat onrein was. Je werd gelijk gedood. Wij zijn de geestelijke tempel van God, of niet? Wie durft er nog iets afgodisch naar binnen te halen? En zich daar te vlekken en te verkikkeren. En het dan ook nog uit te gaan voeren. Wie wil dat dan al doen? Welke gemeenschap heeft nou de grondslag van de tempel van God met afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God? Gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hem wonen. En wandelen. Ik zal een God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Geldt het ook voor ons? Ja, want we houden vast aan zijn verbond. Ziet u dat we geen ander verbond hebben dan het Joodse volk, dan Israël. We hebben ook dezelfde God van Israël. Yahweh is onze God. We zullen doen wat Yahweh zegt. Vindt u het mooi? Je zou er nog veel meer willen lezen. Oh, daar komt er nog een. Kom tot hem... De levende steen door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Wat is dat voor steen? Laat ook uzelf als levende stenen, broeder en zuster, vult uw naam erin, gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Wat is een geestelijk huis? Ben ik alleen de tempel? Echt niet waar, daarom zeg ik altijd, broeder, fijn dat je er bent. Zuster, fijne sabbat. We praten over broeders en zusters, want we zijn deel van dat ene brood. één lichaam. Wij vormen met elkaar de tempel van de Heer in al -Bassadam. Dat is niet hoogmoedig. Dat is gewoon zoals de Heer het zegt. Hoe kunnen we dat toetsen? Naar Torah en profeten. Daarom moet je altijd bereid zijn naar Torah te leven en naar de profeten te luisteren. Dan wandel je precies in de wegen van de Heer. Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilig priesterschap te vormen, onthoud hem, tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn. Door Yeshua. Vindt u het mooi? Wij zijn een heilig priesterschap. Wie van u is priester? Je moet allemaal je hand opsteken, van mij besteken je twee handen op. Maar wij zijn priesters. Waaruit blijkt dat? Dat komt omdat u tegen mensen die in zonde leven zeggen: joh, er is een weg dat God al je zonden vergeeft. Maar we gedragen ons niet altijd als priesters. Je kan soms beter je mond houden. Dan zeggen de mensen, die is gek, joh, die gelooft. Dat is helemaal niet, niet gek hoor. Want als je fan bent van Ajax of Feyenoord. Dan, dan vertel je het aan iedereen. Dan zeg ik ook, ja we zijn helemaal gek joh. Ik ben fan van Jezus. Snap je? Wat zeg je? Er is nog leven voor de dood. dood zeggen dan de ajax natuurlijk. Nou ja, grappig. Goed, die is ook weg. Het woord van de Heer Jawed. Hé, hey, zo lees je het niet vaak, hè? Die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt. Luid, ik zal daartoe nog meerder bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Daar zitten wij ook tussen. Hij gaat er nog veel meer toebrengen. Hoe vindt u die uitspraak? Het woord van de Heere Yahweh. Hoe stond het ook weer in onze Bijbels? Here, heren. Wat betekent Here, heren? heren? Ja, het woordje Heer, waar het streepje onder staat, staat gewoon Adonai. Betekent gewoon meneer, heer, meneer. Als wij onze brief beginnen, geachte heer. Adonai betekent gewoon heer. Dus het is meneer Jawe. En zoals de Joden zegt, het zegt, is gewoon Adonai Elohim. Maar dan is Elohim is weer het woord voor God. Maar er is maar één God voor Israël, dat is de Heer. Dat is Jawe. Daarom heb ik tegenwoordig consequent gezegd, ik wil het woordje Heere veranderen in JHWH, dat is Yahweh. Dus hier praat dan de Bijbel over Adonai Yahweh, over de Heer of over meneer Yahweh. Het klinkt, bijna, het klinkt bijna eng als u dat zegt meneer, hallo. Maar zo is het nou eenmaal in het Hebreeuws. Het woord van Yahweh die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, leidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er al toegebracht zijn het laatste stukje mensen om het af te sluiten alle gedierte des velds komt om te eten alle gedierte in het woud wat betekent dat voor u? Israël was in een positie dat het het land uitgeschopt wordt ze krijgen nog wel bemoediging mee hoe het ooit gaat worden maar ze gaan toch het land uit, ze gaan naar Babel hebt u hem door? in die positie zitten we ze zijn zo goddeloos, die profeet die spreekt wel, maar ze hebben er geen oren voor om te horen. Ze snappen er geen droom meer van, want ze worden dadelijk weggehaald door Babel. En dan zegt de profeet erachteraan, alle gedierte van het veld, kom eten. Alle gedierte van het veld. Dat zijn de volkeren die hun gaan pakken en gaan meenemen. Dat zijn de roofdieren. In deuteronomium staat, uw lijken zullen tot voedsel dienen voor al het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder dat iemand je opschikt. Dat zijn dus de volken rondom Israël, die Israël gaan pakken. Maar zodra wij de muur van Gods wet laten zakken in ons leven, wie komen er door je gaten naar binnen toe? De roofdieren, de roofvogels, om te pikken van je lijf. Je zou ze demonen kunnen noemen. Dus als wij de wet van God overboord gooien, komen de demonen... De kwaaie geesten, dat zijn uiteindelijk, wij denken aan enge dingen, maar een demon is een afgod. Wij laten het toe in ons leven, we dienen die afgoden. Alleen ja, het heet nou eenmaal demon, daar hebben we een hele enge gedachten over. Maar we laten dus verkeerde leringen toe, van de duivel. Ja. Er komt er nog een. Hij zegt, ik zag een enkel staan op de zon. Hij riep met luide stem en zegt, dat is in openbaringen. Tot alle vogels die in het midden van de hemel vlogen, kom, zegt hij, verzamel je. Tot de grote maaltijd van God. Kunt u het voorstellen? Tot de grote maaltijd van God om te eten: het vlees van koningen, het vlees van oversten, overduizend, het vlees van de sterke. Waar zijn al die sterke mannen? Die Gods lasterden en tegen Gods geboden in zijn. Ze worden overgegeven op het slagveld. Lieve mensen, de wachters van Israël zijn blind. Dat zijn de wachters die op de muren van de stad staan. Die moeten zeggen, er komt een vijand, poorten dicht. Weet u wat de wachters zijn in Nederland? Dat zijn de engelen van de gemeentes. In Immanuel mag ik de engel van de gemeente zijn. Maar elke gemeente heeft een voorganger. Heeft een leider. Dus tot die leiders van die gemeentes spreekt ook de Heer. Ook in openbaringen. Maar wat staat er van die wachters voor de kudde... Die wachters die zijn blind, ze hebben geen kennis, ze zijn stomme honden en ze kunnen niet blaffen. Dat zegt hij van de leiders van Israël. Maar tegenwoordig kun je rustig zondag vieren, er zal geen hedden tegen je zeggen, moet je meer stoppen jongen, zo zegt de heer. En als er al iemand bij, een, bij zijn schaapjes komt, die, zegt, joh, die kan bij de sabbat vieren, dan gaan ze op je schelden. Maar ze zijn zelf de honden die niet kunnen blaffen. Want als je wilt blaffen, dan moet je zeggen wat de heer zegt. Dan moet er iemand zeggen, stop met je zonde, bekeer ervan. Dat doen we met steden, met liegen, naar vreemde vrouwen lopen. Dan zeggen we, Am, oh, daar moet je mee stoppen. Maar hetzelfde gebod in de tien geboden zegt, overtreedt niet het vierde gebod. Dat is mijn dag, zegt hij. Kunt u het begrijpen? Het zijn honden die niet kunnen blaffen. Dromend liggen ze neer. Ze hebben de sluimering lief. Nou, het gemeentje gaat wel. Ah, oh, het gaat wel lekker. Ja, die een beetje pijn in zijn buik en die een beetje ziek. Daar ook oh, een beetje pijn in je buik, je zielklem. Loop even naar de psychiater, ja. Zit in een verzekeringspakket Dwaasheid is dat. Als iemand ziekte heeft in zijn ziel, moet hij komen. En dan kunnen we in het naam van Yeshua bidden. zodat die onreine geest vertrekt. die die ziel verziekt. Want het zijn dus afgoden. zijn verkeerde gedachten. die Satan erin gelegd heeft. Dus ook de theologie over de zondag. is een demonisch Als de paus van Rome zegt. je moet een celibatair leven tegen zijn priesters. dat noemt Paulus gewoon demonenleer. Dat zijn geen enge, gruwelijke dingen. Nee, dat is gewoon de leer, het woord, wat krom is. Niet in overeenstemming met de Torah. En die moet je dus overtuigen met de waarheid en zo drijf je hem eruit. Kennen de mensen de waarheid? Zijn ze los? Gaan ze erna leven? Nou, dan kunnen ze dansen. Kunt u het snappen mensen? Wist je tot uh, Jezaja je zo'n fel mannetje was? Maar dat zegt hij tegen de leiders van Israël hoor. Tegen de priesters en tegen alles wat er rondloopt. Ze hebben het sluimeren lief. Deze honden, zegt hij, die zijn vraatzuchtig. Ze kennen geen verzadiging. Ze zijn hedders die niet weten achtergeven. te geven. Achtergeven betekent opletten. Hé, hey, weet je achter? Ze weten niet achtergeven. te geven. Ze wenden zich naar hun eigen weg. Ieder naar zijn eigen gewin. Niemand uitgezonderd. Maar ze laten de kudde verrotten in hun eigen zonde. En dan zeggen ze ook nog, ja, wij zijn de priesters. En dat is dat goddeloze volk wat de wet niet kent. Maar ze hadden zoveel wetten aan de wet van God toegevoegd. Dat het voor een mens niet eens meer een uitdaging was om jouw wet te dienen. Maar ze krijgen het goed te horen van Jezaja. Moet u goed luisteren wat hij nog meer zegt. Dat is het laatste woord van Jezaja. Kom zegt hij, zeggen zij, dat zijn die honden, die leiders, die hedders. Ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende zwelgen." Hebt hij het over bier, jenever en sterke drank? Nee. Ze drinken uit een andere bron. En uit die andere bron, noem het maar New age bronnen, noem het maar uit christelijke filosofieën. Dat zijn andere zoete bronnen waar ze uit drinken. Misschien vindt u het een beetje heftig, maar zo is het. Ze drinken dus een drank, maar die komt niet van de Heer. Ook die hoer in... in, in, in uh... Wat zegt u? De vrouw op het beest. Die heeft bedwelmende de drank. Ja. Dat is heerlijk voor onze ziel. We kunnen zoveel mooie dingen zien waarvan God zegt, kijk er niet naar. Hij zegt, ze hebben bedwellen de drank, daar dus zwelligen ze van. En dan zegt hij, de dag van morgen zal zijn als die van vandaag en nog veel geweldiger. Wat is het vandaag? Wat is vandaag? Hij zegt, morgen zal beter zijn. Zondag. Het zal zijn als vandaag. Nee, die is nog veel mooier. Waar dat is een spelletje van mij hoor. Dat staat er natuurlijk niet. Maar hij zegt de dag van morgen. Als wij het nu sabbat hebben. Is morgen zondag. Zal zijn als vandaag. Dat zeggen ze ook. De zondag is sabbat. hebben nog veel gewerkt. Want Jezus is opgestaan. Maar dat leg ik erin. Hè? Dat is inlegkunde. We zijn bijna klaar lieve mensen. Ik sluit af met Malachi. Dat is wel helemaal aan de andere kant. Het is de allerlaatste profeet. Want na Malachi is er geen profeet meer te bekennen in Israël. Totdat Yeshua komt jachje die zegt, u lieden daarentegen, broeders en zusters in Abelassadam, die mijn naam vreest, want omdat wij de naam Yahweh vrezen, doen we wat hij zegt, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dus voor ons, die de naam van Yahweh vrezen en naar zijn geboden wandelen, die Yeshua hebben aanvaard als het offer daarvoor, zal de zon, Yeshua, opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, de Messiaanse joden leggen dat uit. De talit die ze om hebben En met die kwastjes er aan, dat zijn de vleugeltjes. Daarom raakte die ene vrouw ook het kwastje aan. Want het kwastje was het symbool van de Torah. Met die blauwe draad, dat is de Messias. Dus ze moesten dat aanraken tot genezing. Hij zei, zo zal de genezing zijn onder de vleugelen van de Messias. Wij zullen uitgaan en toenemen als mestkalveren. Nou, ik heb mijn 130 kilo bereikt. Ik ben nu weer terug. Ik ben alweer nou 5 kilo gezakt. Maar we zullen mestkalveren zijn. We zullen vet gemest zijn door het woord van Jehovah. En het zal een vreugde zijn om daarin te wandelen. Heerlijk hè? Shabbat Shalom.